Goedemorgen, ik ben Dioke Terza. Dit is het nieuws van NOS op 3. De ministers praten op dit moment over Ter Apel. Het is al weken overvol in dat asielzoekersaanmeldcentrum. aanmeldcentrum. De ministerraad zit bij elkaar om te praten over oplossingen. Een van de opties is om asielzoekers op te vangen in lege gebouwen... Je denken aan kantoren, maar bijvoorbeeld ook aan een leegstaande rechtbank of pand van de belastingdienst. Politiek verslaggever Ewout Kiviet weet meer. Wat er mogelijk gaat gebeuren is dat die gebouwen uh, niet meer, dat het kabinet niet meer wacht op, uh, op gemeenten of ze die gebouwen mogen gaan gebruiken, maar dat ze die gebouwen direct gaan inzetten. En daarnaast, we hebben maar één aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar zou een tweede bij moeten komen. En ik hoorde dat daar op korte termijn ook iets over komt. Niet vandaag, maar wel ergens uh, volgende week. Dus een tweede aanmeldcentrum. Het kabinet praat ook over een oplossing voor de lange termijn. Zo moeten er wetten komen waarmee gemeentes gedwongen kunnen worden... om asielzoekers op te vangen. We gaan een onstuimige dag krijgen. Er komt vanmiddag noodweer aan. Vooral in het zuidoosten krijgen mensen te maken met wind, regen en dikke hagelstenen. In Limburg geldt code oranje. Sinds de lockdown sporten we met z'n allen minder. Volgens NRC en NSF heeft de coronacrisis er flink ingehakt op het voetbalveld en de tennisbanen. Vooral jongeren trokken minder vaak hun sportschoenen aan, maar ook volwassenen werden minder actief. Sinds het begin van de meting in 2013 is het aantal sporters niet zo laag geweest. En misschien heb jij hem al wel gezien op Netflix, een nieuwe docuserie over de Tweede Wereldoorlog, Voices of Liberation. Grote kans dat je niet wist dat er onder die oude oorlogsbeelden eigenlijk geen geluid zat. Dat is er dus bijgezocht om het realistisch te maken. Dat is gedaan door een Nederlander, sounddesigner Danny uit Den Haag. Mensen zullen niet snel het gevoel hebben van, oh, dit is allemaal nep wat ik zie en hoor. Maar eigenlijk is het wel nep. Bijvoorbeeld het geroep van die mensen, van die soldaten die daar uh, aanwezig zijn, dat is een, een Australian football match. Het zijn kreten van paniek die je doen geloven van er is iets aan de hand, er moet snel iets gebeuren. En ook het geluid van kanonskogels is erbij gezocht en eronder gezet. Het weer, dat noodweer, wordt dus vanmiddag verwacht. Uh, vooral in het Zuidoosten vanavond trekken de buien weg. Dan is er morgen behoorlijk wat zon bij 16 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het hier en daar langzaam rijden op de snelwegen. Daar blijft de vertraging nog onder de 5 minuten. Op de N205 Haardem richting Nieuw Vennep. Veel vertraging tussen Haardem en de aansluiting met de N201. 4 kilometer met 40 minuten vertraging zijn voor een groot deel bezoekers aan de Libelle Zomerweek. Tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Muiderpoort rijden veel minder treinen door uitgelopen werkzaamheden. Dat duurt waarschijnlijk tot 12 uur. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. ...is zin in ZFM. CSM. Met nu jouw keuze ZFM. Oh, te laat. Sorry. Ja, daar kun je niet mee op de koffie komen, Willem. <laughs> Sorry hoor. Deel 2 weer van uh, The Boys Are Back in Town. Het was even een kleine uh, slechte stad. eventjes. Ja, voordat je het weet is de reclame weer voorbij. En dan, uh, dan moeten we erin Willem. En uh, dan moet je op tijd de schuif openzetten. Ja, ik moet er een beetje voor jou zorgen. Ik zei nog tegen de luisteraars, laat Willem maar schuiven. Maar je hebt wel lekker koffie voor me gebracht. Dus dank dat je graag. Dat dan weer wel luisteraars. Ja. Nou, ja we, gaan, uh, we gaan lekker verder. Gaan we verder? We gaan verder, ja. Waar, nee. Waarmee gaan we verder? Ja, nee, dat... Waarmee uh... gaan we verder? Ik wil het ook weten. We gaan met Fontaine Wat Vind je van die muziek trouwens? Lekkere muziek? Ik vind het wel uh, gezellige muziek vanmorgen, Willem. Ik ben vanochtend om zes uur al opgestaan. Ja. Want ik dacht bij mij ik ga zelf ook eens wat muziek voorbereiden. Want ik heb straks ook nog een verzoekje voor jou. Oh, nou, je zeer benieuwd. het hoor. Ja, ik vind het prima. oh, leuk, gezellig. Ja, oké. Okay. Tommy Fontella best. Als ik dit zo draai allemaal, deze muziek allemaal draaien, dan heb ik gewoon toch dat ik denk van, word je een beetje melanchol... melancholiek, melancholiek van. Ja, ja. Ik denk daar morgen ik hier een hele uitzending aan gaan wijden. We toch maar een keer een avonduitzendingetje doen, denk ik. Ja, precies. Hey, ja. Uh, luister. Uh, ik luister, daar in Zuid-Limburg, daar, ja. daar uh, ja, vanmiddag weer regen en hagel en, en ze hebben daar natuurlijk in Valkenburg hebben ze nog niet zo lang geleden hebben ze daar uh, enorme overstromingen gehad. Ja, hè? Ja. Ja, ellende. Ik, ik hoop niet dat ze daar uh, nu opnieuw weer uh, mee te maken krijgen. Dat zou ongefortuneerd zijn. Dan weet ik al precies wat ze gaan zeggen, man. Wat, wat dan? Fortunes, then here comes the rainy day feeling again. Wat, wat, wat vind jij nou, Willem? Ben je het met me eens als ik het zeg... Van, ja, de, de muziek die zo in de 60, in 70 de jaren werd, uh, werd uh, gemaakt? Ja. ja je, we kunnen het natuurlijk over de Beatles hebben... en over de Stones en, en, en in dit geval de Fortunes. Maar vind je niet, niet überhaupt dat de muziek in die, uit die periode eigenlijk... Het mooiste, het de mooiste muziek. Ja, o, o, ligt dat nou aan ons omdat wij ja, zijn opgegroeid in die periode... Mm. Nee, ik, ja, ik, weet niet, ik denk dat het komt. Uh, uh, er is een er is hoofd veranderd in de, in de muziek uh, van, van, van nu, zeg maar, de cultuur is veranderd, de kleur is veranderd daarin. Uh, het genre natuurlijk. En wat je gewoon mist in de huidige muziek, dat is die Close Harmony. Dat heb je niet meer. Nee. Dat, dat heb je niet meer. Nou ja, hoe heet het. Uh, uh. Nick en Simon, die proberen dat nog wel een beetje te doen. Ik geloof, die... ik geloof dat ik nu... Uh, nee, maar lu luister, die, die zijn ook fan van Simon en Garfunkel. Ja, ik, daar uh, heb ik wel een mening over. Ik, ik, weet je, ik vind daar wel iets van. Ik, uh, Simon en Garfunkel? Nee, ja. Ja, nee, nee. ik heb die uh, documentaire gezien en zo wat ze gedaan hebben. Eerlijk is eerlijk, grandioos, machtig, mooi. Nick en Simon, als jullie luisteren, geweldig. Maar, maar, ik hoor het maar. Ga geen nummers spelen van hun en doe alsof je Simon en Garfunkel bent. Want dan ben je niet. Dat is waar. Dat, dat ken ik niet. Hetzelfde als dat je uh, Veldhuis en Campus uh, ja, maar naast Acta en uh, de, uh, de Munnik zetten. Dat luister, ken ik daar kan, kan je mij ook wel begraven. Want wat ik met Richard Jansen natuurlijk jaren gedaan heb. 46 jaar. Hè. Dus, ja, dat is wel zo, ja. Alleen maar covermuziek. Maar als jullie dan en, weten, um, de ervaring die je dan krijgt... dat je naar ieder optreden wordt weggestuurd... dan moet je eens een keer nadenken van... wordt het hier tijd voor wat <tied> Dus nee, dat was een grapje. Een en, boek ben ook, hè? Hey. <laughs> nou, ik mag gauw weer een stukje muziek... en dan gaan we zo met de Gerry Rutte... even in de uitzending halen. Want uh, die staat natuurlijk al te popelen... te trappelen op de bandjes. Ja, maar, je, maar, je moet even ga, gaan zoeken voor me vast... want ik wil ook straks een nummer horen van... en dan zijn de luisteraars vast met een me eens van Brad. Uh, if... Nee, nee, nee. Hoef hoeft geen, hoeft geen uh, zwijmen om muziek te zijn. Oh te nee, seken. dat bedoel ik niet. Nee, nee, ik zeg if, als, als Nee, wat? Maar, maar bijvoorbeeld de guitar man. De dat guitar man, dat, ja, is erg mooi. En dat is niet heel vlot, ook niet heel langzaam. Dus nee, maar wij zo, wij zijn zo, ook zo, niet zo. Alhoewel, ik heb nog een beetje een uptempo nummertje. Uh, misschien ken je wel.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 and he'll get you high. Something keeps him going, miles and miles a day, to find another place to play. Night after night, who treats you right, baby, it's the guitar player, who's on The guitar man Then he comes to town And you see his face And you think you might Like to take his place Something keeps him drifting Miles and miles away Searching for the songs to play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 Find another place to play Get away Got to play Ja, Brad en uh, de Kita-man. Nou ja, goed. Intussen proberen wij dus uh, verbinding uh, te krijgen met Gerry. Uh... Gerry Rutte. Uh, Gerry, als, als je luistert. Uh, het ging even mis in de studio. Dus uh, we hebben geprobeerd om jou door te verbinden met de mengtafel. ...voor een gemengd gesprek, zeg maar. Maar ja, nee, dat <laughs> vind ik dat, niet dat. helemaal goed. Nou, maar nou, een keertje proberen... Uh, ...als ja, je dan even een even Ik ook je nog een keertje wil bellen. Ja, en, wil, je dat, wil je dat? Dan gaan ja. we het nog een keer proberen. Heb je nog een stukje muziek, Willem? Wat, uh, ja, even kijken. Uh, hoe zitten we met de melk? No Milk Today. No Milk Today, my love has gone away. The bottle stands for dawn, a symbol of the dawn. The end of my hopes, the end of all my dreams How could they know the palace there had been Behind the door where my love reigned is queen No milk today We hebben in ieder geval Gerry Rutte in de uitzending. Gerry, goedemorgen. Gerry, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik hoop dat de luisteraars je zo goed kunnen horen. We hebben de microfoon, of de, ja, de microfoon van, de, van het mobieltje nu op luid staan. Dus Oké. Okay. Ja. Uh, Gerry, wat heb jij ons te melden als het gaat om Goedemorgens Antwoord? Nou, dat is best wel weer een leuk programma, als ik het eerlijk zeg. Um, we beginnen om tien uur met uh, Wereldse Smaken. Dat is een nieuw evenement in Zandvoort. Dat is een driedaags culinair en cultureel festival. Ja. Op het gasthuisplein. En dat is van 1 tot 3 juli. En dat is eigenlijk een beetje uh, het uh, culinair Zandvoort uh, is een paar jaar geleden gestopt. Hè? Uh, met allerlei restaurants op het gasthuisplein. En nu komt er een nieuw, ja, nieuw evenement. Uh, heel Heel, heel spannend, eigenlijk wel. Uh, ja, en wie organiseert dat, uh, ja. Gerry? Dat doen uh, uh, drie jongens, doen dat, drie uh, mannen. Ja. Uh, uit verschillende disciplines. En die, uh, hebben, dat, uh, uh, ja, die hebben dat opgezet. En, uh, maar daar zit dus ook cultureel bij. Hè? Dus niet alleen culinair, maar ook cultureel. Dat betekent dat er dus ook uh, groepen optreden en dergelijke. Maar het, het fijne is nog niet ervan bekend, maar het heet Wereldse Smaak. Wereldse Smaak. En, en... Dus dan kun je alles. Ja. Noem nog even de data: uh, van 1 tot en met 3 juli, juli, ja. op het ja. gasthuisplein. En het blijft beperkt tot het gasthuisplein. Dus niet ja, elders het in Zandvoort dat er ook nog nee, nee, nee, kraampjes zitten. Okay. Nee, alleen met het gasthuisplein. Oké, okay. ja. nou je hebt pas nog meer. Ja, dan krijgen we daarna de, de winnaars van het jeugddebat. Dat is afgelopen dus dinsdag, uh, is dat, heeft dat plaatsgevonden in het uh, raadhuis. En daar zijn de twee winnaars van, van de school, ja. 8 op 8. En die, uh, die gaan daar uh, wat over vertellen. En het was uh, helemaal politiek getint? Of, of, uh... Nou, het ging over duurzaamheid en over de Formule 1... en over uh, uh, ja, het aanstellen van een kinderburgemeester. Dat is ook alweer leuk, want het is ook jaren geleden... dat dat uh, plaatsvond in Zandvoort. Ja. Vonden, zij vonden het wel goed dat er ook weer een kinderburgemeester... en daar, die, dat, dat, wordt dus ook, dat, dat is aangenomen, laat ik het zo zeggen... En dan kunnen uh, je kan je aanmelden, kinderen kunnen zich aanmelden voor de kinderburgemeester. En dat, dat kan zowel een meisje als een, een jongen zijn, denk ik. Hè? Kan allebei zijn. Ja. Dus ja, in het verleden is het zowel een jongen als een meisje geweest. Ze ja. Die zijn dan uh, nou ja kinderburgemeester. en die zijn dan in, in bepaalde periodes zijn ze dan de baas in Zandvoort. En komen ze dan ook weer nog in het programma? Die, ja, die... Natuurlijk, ja. ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus wel een heel leuk uh, initiatief. Hè? Ja, leuk. Ja. En dan daarna het eerste uur eindigen we met. Uh, schulden in zuid-Cameraland. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die, uh, ja, die, uh, die schulden hebben, vooral ook in deze tijd met alle, alle prijzen die omhoog gaan. En ja, daar heb je gewoon schu hebben. schuldhulpmaatje ja, dan, heb je daarvoor toch? Ja, en dat is de Stichting Schuldhulpmaatje die uh, komt daar wat over vertellen. Ja, ik heb toevallig ja. uh, omdat ik voor Niels.nl werk, heb ja. ik uh, op uh, Zandvoort.Niels.nl Luisteraars kunt u een heel artikel vinden over schuldhulpmaatje. Ma Zit u uh, per ongeluk in de schulden, wat ik u niet toewens, maar ja, het kan gebeuren. Kan gebeuren hè? Ja, Dan, dan uh, bieden diverse mensen hulp bij uh, het, het oplossen daarvan. Ja, mooi is dat, hè? Dat is een heel goed initiatief natuurlijk. Want ja, het leeft heel breed hoor. De, ja, ja, on zeker. Onderschat het niet hoor. Het is echt, er zijn een hoop mensen met. Uh, ja, maar ook onder alle lagen van de bevolking hè, komt het ook voor. Ja, dus nogmaals naar Zandvoort.niels.nl En dan ja. leest u alles over ja. het schuldhulpmaatje. En de hulp die u eventueel kunt krijgen... wanneer u in die uh, moeilijke omstandigheden bent ja. terechtgekomen. Ja mooi. ja, mooi. Ja. En verder, Gerry. Oké, okay, nou dat was het eerste uur. En dan het tweede uur, dan hebben we politiek. En dan krijgen we weer een, iemand die zich voorstelt. Dat is een van raadslid van D66. Ja. Jitte de Vries. Dat is dus nog een, de, een van de laatste die zich voorstelt als... Een, Nieuw, uh, nieuw raadslid, maar hij is dus niet gekozen, net niet, maar hij is dan wel gewoon Duits gewoon raadslid, maar kan dus geen, uh, uh, heeft dus niks te vertellen, zeg maar eigenlijk, uh, als in, een, in, in de raad, laat ik het zo zeggen. Hij is op de achtergrond nog. Op de achtergrond. Maar ja, hij kan Dat ook wel met, met overraadsleden uh, in contact Dat treden. Ja. Hè, en ja. Dus, uh, ja, maar hij heeft geen... Uh... Hij heeft een adviserende rol misschien. Hij heeft de adviserende rol, Ja, ja. Nou. En dan, dan, dan krijgen we, dat is ook alweer leuk, dit weekend, of dus volgend weekend, 28 en 29 mei komt de Spartan Run, komt weer terug in Zandvoort. Dat is een obstacle run, hè? Dat, is, dat is een parcours met allerlei hindernissen. Ja. Maar uh, behoorlijke hindernissen voor uh, grote, sterke mannen, maar ook vrouwen, maar ook kinderen. En, uh, ja, voor kinderen vindt dat meestal op het circuit plaats, hè? Uh, ja. Maar het kan nu ook, heb ik, heb ik begrepen, voor mensen die een fysieke handicap hebben. Dus daar kan het ook, kan, die kunnen ook meedoen. Ja, er wordt steeds meer ge georganiseerd op het gebied van mensen ja. die met een handicap ja. te maken krijgen ja, zo, ja, en toch wel eens ja, sporten. He? Iets... Ja. Ja. Ja. Dus dat wordt weer, uh, heel Zandvoort wordt dan weer omgebouwd tot één groot sportparadijs met, met gigantische obstakels. Ja. Die ze allemaal moeten overwinnen. En uh, het is heel leuk om te zien ook voor uh, ons... Uh. Maar dat is ook weer terug, dat is ook weer een paar jaar geleden dat ze hier waren. Uh, en dan eindigen we met de politie. Want het vernieuwde wijkteam van de politie die, uh, is weer klaar voor het zomerseizoen in Zandvoort. En daar komt de politie weer iets over vertellen voor uh, ja, als het allemaal weer losbarst, hè, het zomerseizoen. Ja, nou, want we krijgen natuurlijk ook weer de Formule 1 hè? Ja, ja ook. Ja, ja. Dus ja, maar ook als het mooi weer is, komen er natuurlijk ontzettend veel uh, bezoekers komen in Zandvoort. En, ja. Uh, weer, uh, is er iets bekend hier ja. van, uh, van de politie in Zandvoort uh, of ze het allemaal nog kunnen behappen qua capaciteit en noem alles maar op? Ja, want het, het wijkteam is best wel groot. Het zijn er zeker wel vijf, vijf wijkteams. Dus elke wijk heeft een, heeft een wijkagent. Ja. En uh, nou goed, ze hebben ook natuurlijk heel veel hulp natuurlijk, van heel Zuid-Kennemerland natuurlijk. Ja, ze kunnen ook maar, uh, hulp, inroepen ja, van, van, hulp inroepen van... Uh, ja. Van de ja. gemeente om ons heen, zeg maar dan. Ja, ja. ik dacht dat het wel goed uh, ging hoor met de politie hier. Ja. Nou, een ja, aantal... Wat is het programma voor, uh, voor morgen. Interessante onderwerpen weer. Ja. Ja. ja. ja. ja. Ik zou het leuk vinden dat jij ook een keer hier naar de studio kwam. Om ja, ik hoop om... de volgende keer komen. We misschien is dat misschien ook wel leuk om... Uh, ja, eventjes even live live praten, hè? Ja. ja, nou leuk om... Uh, om weer het programma te vertellen op de radio. Zo is dat. Gerry, hartelijk dank. Ik weet niet nee, of Willem nee. nog iets wil toevoegen. Neem ik nog wat lekkers mee bij de koffie? Neem ik nog koffie? wat lekkers mee bij de, de koffie? Nee, ja, ja, ik neem iets mee. Ja. <laughs> Gezellig. Gerry, hartelijk dank, dank en ja. ik wens jou een goed weekend. Ja, dat wens ik jullie ook. En dank voor, uh, voor de tijd. En hey. veel plezier nog, hè? Hé, hey, graag gedaan, hè? Hoi, ja. doeg. Dankjewel. Dag Cheryl, dag. Dag Willem ook. Doeg. They come in white holes Many years ago They gave you presents and promised you a love Better lock you on a chain Put you in a mine And a sad word For the glory of our God Fly away let the nobody quiet sweat your wings out You know you could be better in your brain. Fly away, let your body glide. Spread your wings out.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 Discotheek je te bekennen, maar het is slang niet ongezellig. Het is stil hier aan de overkant. Het is de hartelijke goed in het beste waar ze zeggen dat het stil is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan. Ja, en weet je wat het mooiste is? Wat is het mooiste, Willem? Ik kom er rock vandaan. Uit de omgeving? Ik kom uit die ja. omgeving kom ik vandaag. Ja, ja, ja, ja, wat, wat, ja, ja. wat ik leuk vind om even te vertellen... Ik was, ik was afgelopen uh, 5 mei was ik bij Bevrijdingspop in Haarlem. En uh, om 1 uur begon daar uh, het programma op het grote podium. En de eerste act was, uh, dat waren Suzanne en Freek. En uh, uh, grote bewondering voor die twee. Want uh, op de eerste plaats zingen ze heel zuiver. Dus dat, uh, even los of je van het, van het repertoire houdt. Dat gaat het niet om. Kwalitatief was het voor mijn gevoel hoogwaardig. En ze hadden bovendien konden ze dus uh, het hele veld... wat echt stamvol met mensen stond... konden ze uh, op een uitstekende manier entertainen. Uh, de weef werd gedaan, weet je wel. Ja. En nu en, uh... is ze bij ons de zwaai. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar het was echt, het was echt heel leuk. En ja. echt heel. Ja, ze weten op een bijzondere manier weten ze de mensen mee te krijgen, zeg maar. Ja. maar en en ze, ze zingen leuker op het waar. En, en ze ja echt, echt wel een aanwinst voor het Nederlandse uh, muziekgebeuren, vind ik hoor. Ja, ze het, is, het, is, ja, het zijn natuurlijk niet alleen die twee. Wat ik wel heel erg leuk vind, is dat. Ja, Nederland heeft altijd de mond vol over de panicsound. He, uit Volendam, daar komt de panicsound. Alles wat daar vandaan komt, is bekend. Ze maakt mooie muziek enzovoort. Alleen, het oosten van het land wordt eigenlijk zelden genoemd... dat deze twee komen uit de Achterhoek. Ja. Dan heb je natuurlijk Sneller, die komt uit Deventer. Dan heb je natuurlijk uh, Sanne, die komt uit Dalfsen. Sanne van Mont Miss Montreal. Ja. Wie hebben we dan meer? Ilse de Lange, Almeloor. Uit de Nicolaistraat 12, U komt komt uit Almeloor? Je komt uit Almeloor. Oh. ja. En uh, ja, ik bedoel, maar er, er komt een heleboel talent komt daar gewoon vandaan. Ja, en, jij ook, hè? Uh, <laughs> ja, ik kom er ook vandaan. <laughs> ik kom er inderdaad ook vandaan, dat klopt. Hè. Ja, hoezo dan? Kun je het horen? Hè? Nou, uh, nee, talent. Ja, talent. talent. Nou, <laughs> ik, weet wel, ik weet wel wat ik toen, uh, toen ik hier pas in het oosten of in het ja. westen daar ging wonen, zeg maar. Toen ja. had ik toch wel een, een cultuurschok. Want de, de mensen waren anders en de mensen waren anders tegen mij. En ik was altijd een boer uit het oosten. En. Uh, ja, provinciaaltje enzovoort. En ik heb maar één lijflied, en dat is gewoon: ja, ik doe wat ik doe. Oh ja, dat is leuk. Dus uh, laten we dat maar doen, denk ik. Of niet? Ja, laat maar heel goed. Nou, vooruit. Nou, doe je jas uit, en warmer is je handen. Wat koude jatten aan mijn lijf, daar wil ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regenen, daar vind ik ook niks aan. Zeg wees eens lief, kun je niet even langer blijven? Dan leg je de gewone mij bij. Wees maar gerust, ik ben niet als die wijven. Die veel beloven en niks doen, daar niks voor mij. Ik doe wat ik doe, en vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe. Misschien is dat dom. Maar ik vraag toch ook niet aan jou. Waarom je het hier doet en niet bij je vrouw? Ach, kom nou. We doen wat we doen. Vrede is niet druk, je bent vandaag de tweede. Aan het einde van de maanden, altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag al lang weer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Nou, wat doe je op zijn Frans? Of wil je plaatjes kijken? Toen wees je stof. Of heb je al niks meer? Nou ja, vooruit. Wat kan het me ook schelen? Doe, kom maar eens hier. En ik nog maar een keer. Ik doe wat ik doe. En vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe. Ja, we doen wat we doen. En dit was de kast van het uh, Vrij Schaap met de Vijf Poten. Uh, je hebt twee versies natuurlijk. Het schapen met de Vijf Poten en de kast uh, van... Nee, nee, nee ja, ja, daar is het origineel van. Uh, <tie> ja, nou ja, goed. Ja. ja, ja, ja, ja. Ik heb er weer een nummer klaarstaan. En, uh... ja, ik, ja, ik doe ook wat ik doe, Willem. Ja? Ik doe altijd wat ik doe. Ja, dat is bekend. Uh, ja, nou. Nee, Mocht dat is Moet je niet op de radio? Vind ik helemaal niet leuk. Nee, maar daar vond ik wel een broek aan. Vind je het erg? Ja, oké. Okay. Want uh, uh, uh, ik bedoel, de binnenstad van Haarlem is geen helikopterbasis. Willem, ik wil dat je mijn zoon een beetje spaart wat betreft het commentaar. Ik vind het nog niet geschikt op de radio dat is ook om te vertellen dat hij schaars gekleed gaat. Ja, ja, ja, nee. Ja, nou ja, ja. Nou, nee, sorry. Dan moet je gewoon rekening mee houden. Het is ook weer jongen en hij heeft gewoon recht op zijn privacy. Ja, dat vind ik ook. En dat was Dank nu... je wel, mama. Dank je wel, mama. Ja, nee, dat, was, dat was nu en dat was vroeger was het eigenlijk ook zo. En uh, ja, dan kom ik toch weer terug op vroeger. vroeger ik begin de auto te man. Ik ben ook al bijna 61. 61 ben ik al bijna 62. Je had 62 kunnen zijn, toch? Ik ja, ben een jaar ziek geweest. Toch? En een, ja, een jaar in Indonesië gezeten. Dus dan, ook. Dat ja, ja. ja, scheelt ook een stuk natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik merk wel dat je, dat je steeds vaker teruggrijpt naar, uh, naar de muziek van toen. En uh, jaren 60 is toen heel erg veel gedraaid. Het was heel populair. En in één keer was het weer weg. En er kwam weer een nieuwe nieuwe uh, dinges, kwam erop. Ja, ja, trouwens, eigenlijk moet ik het niet vertellen op de radio, maar eigenlijk best wel een unieke naam voor een band. Hè? De, de, de muziek van toen. Muziek van toen. Ja, en als, als, als mensen dus herinneren... Uh, naar een voorliggende periode wat muziek betreft... Ja. dan zeggen ze muziek van toen. Dan word je altijd genoemd als band. Ja, dat is wel zo. Maar wij kunnen natuurlijk onze krachten verbundelen. bundelen. Ik bedoel, jij speelt uh, uh, doedelzak, ik blokfluit... Ah, dan moet dat zeker iets van Paul Simon en Aard Carver kunnen spelen, toch? Ja, nou, of, of dat liedje van Toets Tielemans. Die die are made for walking. Oh nee, dat is Boots. Nee, dat is niet nee, Boots. Nee, je had alles door elkaar heen. Ja, nee, nee, nee. Neem maar bijvoorbeeld door dit nummer: The Kick. Ah. Heerlijke tijd. Zeg weet je nog, het lijkt zo lang geleden.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 Het is echt zo lang geleden. Kook hem wie voor eerst op de tv. Nu allebei een hele grijze kop. En een beetje dikker net zoals wij. En op het WK verspeelde kans. En die mens van voor het laatste doe de frans. Je is die je wou wat er nog komen zou. Maar jij was bij haar en zij bij jou. Toen geluk nog heel. er een kick van, Willem? De kick, hè? Ja, gezellig. Ja Ja, ja, ja. Voor degenen die uh, later uh, hebben ingeschakeld, dan, jullie zijn mooi te laat. Het mooiste is het al geweest, eigenlijk. Is dat zo? Nou ja, we kijken op de klok. 10 voor 12. Ja. Na ons uh, staan de volgende weer te trappelen. En uh, ja. We gaan er even door. Kijk, het mooie van instrumentale nummers is uh, dat je er uh, rustig doorheen kunt praten zonder dat je de, de zanger uh, moet lastigvallen. Dat doen wij dus niet. Maar, uh, maar goed, wij zijn over 14 jaar weer, dat zeg ik alvast. Ja. En uh, nou ja, dan moeten we even kijken. Gerry Rutte, die komt er live langs. Misschien is er een mystery guest erbij. Mystery guest. Mystery guest, ja, ik ga vertellen wie het is. Dan is niet mystery meer natuurlijk. Moet even niet verklappen. Maar verklappen maar niet. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nee, hey, Willem, je had, uh, je had leuke, leuke uh, deels voor mij onbekende muziek. Want dat liedje van de kick, van net, uh, dat, dat ken ik niet echt. Ja? Oh, oké. Okay. ken de kick wel natuurlijk, maar, ja. maar, uh, maar dat, dat nummer niet. Nou ja, je, had, was... je hebt natuurlijk altijd een serie gehad van... de uh, Toen was het gelukkig Ge heel gewoon. Geert Komt. Ja, maar er is ook een bioscoopfilm van geweest. Klopt. En de, uh, het, het nummer, de openingsnummer van de, die film is van de kick. Ah, ja. dus eigenlijk filmmuziek. Het is, ja, het is filmmuziek, muziek, maar wij hebben er radiomuziek van gemaakt. Ja, nou ja, goed. Ik uh, heb er nog een klaar klaarstaan voor jou. Voor mij? Het klinkt Russisch, maar het heeft er niks mee te maken. Ja, jongen. Voordat nou straks dat onweer losbarst hier... Ja. Zullen we nog even naar de strand gaan? Ja ja, ja, ja, ja... Ik weet het niet zo goed, hoor. Ik weet het niet zo goed. Um, ja. Ondertussen... Ik probeer dus van alles weer te regelen hier. En op te zoeken. En, en op te zoeken. Maar ik weet wat jij bedoelt. Uh, dan wil ik wat doen. Ja. Dan neem ik wel een paar gitaristen mee. Als je dat niet heel erg nee, vindt. Nee, dat is goed, jongen. Ja? Oké. Okay. Nou, ik, ik zal hem klaarzetten en uh, achter dit nummer aan. En dan, uh, dan wordt het inmiddels alweer tijd om dag te zeggen, eigenlijk. Ja, het is vijf voor twaalf. We gaan er zo weer een, een, een intro breien, luisteraars. We hopen dat u het gezellig heeft gevonden. En dat u het eens was met de muziekkeuze. Ja. En, ik vind, en ik zou ook alle luisteraars willen bedanken voor dat ze mij ook hebben willen laten aanhoren. Yes, en ook, ook mama. Ja, ik vind het ook altijd heel leuk om bij jullie te gast te zijn, Willem. Nou, wat vind je weer dan. En alle luisteraars van Radio Zandvoort allemaal heel hartelijk dank voor de belangstelling ook, hoor. Vind ik heel erg leuk. Vind ik heel erg prijsgesteld. Ja, nou, dat, uh, daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan toe te voegen, eigenlijk. Dat doe ik ook niet. Maar ik weet wel, we hebben vandaag weer volop uh, luisteraars uit alle windrichtingen. Tot aan mijn toe, Nimwegen. En ik uh, ben altijd blij als er nieuwe luisteraars bij komen eigenlijk. Dat ben ik helemaal met een je eens. En uh, ja, reageer ik ken natuurlijk altijd op de Facebookpagina van The Boys of Back in Town. En als je gaat zoeken naar het geluid van Zandvoort, dan vind je ons. Nou, daar komt ie dan. Take ik. We gaan toch nog even naar de kant. I can think of nothing better than dancing on the beach See a girl, you can go and get her Your troubles will be out of reach On the beach You can dance to a rock and roll On the beach Hear the boss and Nova played with soul On the beach. You can dance and twist and shout On the beach Everybody hear me, come on out on the beach Come on everybody, stop your feet On the beach You can dance with them. Cause your troubles are out of reach On the beach Mmm, this is fun Mmm, won't you tell me I'm the one you're gonna dance with Yeah Mmm, now I know I'm the one you're gonna dance with Yeah, twist and shout now Dance that you want to with anyone that you meet, and if the bossa nova doesn't get you, the will have you on your feet. On the beach. You can dance to a rock and roll, on the beach. hear the bossa nova played with soul. On the beach. You can dance and twist and shout. Everybody, hear me! Come on out on the beach. Come on, everybody, stop your feet on the beach. You can dance with anyone. Cause your troubles are out of reach